Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord wil iets doen aan de acties van jonge hooligans. Voor het eerst gaat de Rotterdamse club met de politie en de gemeente daarover praten. Het gaat om de jongerentak van de harde kern van Feyenoord. Die de afgelopen tijd steeds vaker op een nare, intimiderende manier van zich laten horen. Zo hielden ze laatst na de finale van de Conference League een spandoek omhoog... met homofobe en antisemitische leuzen... Over een maand gaat Feyenoord, de politie en de gemeente plannen maken om de jonge hooligans te stoppen. In Amsterdam is dit weekend een jongen van 18 uit het raam gevallen en om het leven gekomen. De jongen werd in de tuin van een huis gevonden en was toen al niet meer aanspreekbaar. Volgens de politie gaat het om een ongeluk.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 En de transfersoap rond Jasper Sillissen is klaar. De keeper komt terug naar zijn oude club NEC. Het hing al een tijdje in de lucht, maar het kwam er niet rond. Zo werd een persconferentie op het laatste moment afgeblazen. De technisch directeur van NEC legt uit hoe dat kan. Waar het aan ligt is uh, dat er een, uh, een geschil is tussen Jasper zijn en zaakwaarnemer enerzijds en Valencia de andere kant. Nec-supporters zagen de terugkeer wel zitten. Ik zou het heel gaaf vinden. Ja, ja zeker. Waar. Ja, ik kan wel wat. Ja, de verdediging een beetje goed neerzetten, hè, wat, wat ze nodig hebben. En dus is het definitief rond nu. Silisse tekent voor drie jaar bij de Nijmeegse club. En dan nog het weer: wat wolken, maar ook steeds meer zon. 22 tot 26 graden. Ook morgen zondag, dan maximaal 29 graden. En de dagen daarna wordt het nog warmer. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Tussen Hoofddorp en Leiden centraal rijden geen treinen door een wisselstoring en rijden daar wel bussen. Dat duurt nog de rest van de dag. Houd rekening met extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon. Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhit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 met een bekende een coureur, Blekemolen, En die zei. Dan heb ik het over Senior. En die had het erover. Ja, het zou ontzettend jammer zijn als, als Pa zou verdwijnen. Want hij heeft daar goede herinneringen aan. Ook minder goede. Maar het is een prachtig circuit. En het zou zonde zijn als dat uh, uh, uh, ja, zou verdwijnen. Maar ja, zei hij ook. En zijn slotzin.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 Over. Your eyes this time is one's gonna put you away All the way Echt een uh, geweldige disco klassieker. The Breakfast Club, worden en uh, Rides on Track. Ja, het lijkt bijna wel Formule 1, hè? Dan moet je ook op de baan blijven, anders uh, gaat het helemaal fout. Ja, en inderdaad. Ja, altijd op de baan ja, blijven. Ja. En over de baan gesproken. Vroeger hadden we trouwens een uh, hele goede speaker op het uh, circuit van uh, Zandvoort. Zeker, Rob Peters. Toen op het circuit Park Zandvoort, hè? Ja, ja, Dat ja, was ja, ja, ja, ja. de naam, uh, ja. zeg maar. Ja. Rob Petersen. En uh, Rob uh, is uh, vandaag jarig... Uh, van harte. Van harte gefeliciteerd, nee. Rob. En ik weet, volgens mij...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 Uh, kort uh, in het uh, asiel. Want uh, ja, voor je het weet. Uh, daar heeft Albert-Jan ook ervaring mee. Uh, is een dier alweer uh, weg. Want je had uh, volgens mij een ander dier ja, he, ik, vandaag, had, uh, ik, had, ik had Fonsie. En ja? uh, Benno was wel attent om even te kijken. Nou, die, die is alweer weg. Hoor. Gereserveerd. Ja, ja. staat erop. Gerezerveerd, ja. Grote stempel erop. Weet je wel. Bon. Heel maar mooi. goed. Uh, inmiddels is er weer een andere hond bijgekomen. En dat is Lena. En dat lijkt ook erg op Woezel. Of in ieder geval van hetzelfde merk. Uh, en als die er volgende week nog is, gaan we Lena behandelen. Oké, okay, dankjewel. Dier van de week. Je hoort hem uh, rond half vijf bij je eigen lokale radio. Ja, dit is een leuke Kid Frost en La Raza.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 ...voor de Kit Frost en La Ratsa. Ja, we hebben nog wat te melden, geloof ik, Benno. Binnengekomen bericht of wat is ja, er? Ja, nou ja, even een klein berichtje. Dat, uh, het gaat over het sociaal wijkteam... ...dat in verband met de Formule 1 dagen... Uh, ...straks op donderdag tot uh, en op vrijdag september 2... Uh, ...nee, ik moet even opnieuw zeggen. Donderdag 1 september, vrijdag 2 september gesloten is. Er is op deze dag geen inloopspreekuur.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 doet ich mich oder oder wir uns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 Ze komen zich te holen. Ze werden zich niet vinden. Niemand werd zich finden. Du bent bij mij.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 Het vuur is niet te blussen, aderlaag, gedooie mussen. Aan de wotkaals, te Russen. Ik heb anders mijn diploma's. Ik zeg het je niet zomaar. Het is pompen of verzuipen en we zeggen nooit maar Zoek me als je zoeter, op mijn vaders Een complimentje voor je vader en je moeder. Je Dit soort dingen gaan ook gedraaid worden, zeker weten. Vanavond een hele gezellige avond in het centrum van Zandvoort. Het begint allemaal om uh, acht uur vanavond. We hoorden het net van uh, Ron Brouwer, hè? Om uh, half vier, uh, Benno. Jazeker. Wordt weer een mooi feest, de Amsterdamse avond. Ja, en uh, in tegenstelling tot wat op internet geschreven... niet tot elf uur, maar tot half één gaat het gezellig tot worden. Tot half één uh, gezellig ja, ja, ja. feest. Uh, is het alweer zondag. En dan is het alweer zondag. En dan zijn wij er weer, uh, John. Ja, klopt. Nou, uh, ja, morgen voetbal. Maar <laughs> ja, er is nu ook al wat een en ander gaan. In, ja, het voetbal. Zeg, zeg jij dat maar. Ik, nee, ik, nee, nee, nee. Uh, ik zou niet durven. De wedstrijd is om ah. half vijf begonnen. Fortuna Sittard tegen Ajax. Daar staat het op dit moment uh, 1-0. Ja, gladom. Fortuna scoorde al in de zesde minuut.